Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus van Justitie verhoogt de maximale straf... voor bedreiging van 2 naar 3 jaar. En wie bestuurders zoals burgemeesters bedreigt... kan een nog zwaardere straf krijgen. Die wordt verdubbeld van 2 naar 4 jaar. De minister dient hierover nog voor de zomer een wetsvoorstel in. In een brief aan de Tweede Kamer somt Grapperhouse de redenen op waarom bedreiging, en in het bijzonder van mensen met een bestuurlijke functie, onaanvaardbaar is. Hij noemt het verschijnsel een maatschappelijk probleem dat steeds ernstiger vormen aanneemt. Mogelijk door de verharding van de maatschappij. In Tilburg is vannacht een ambulancemedewerkster mishandeld door een man van 26 uit die stad. Ze had de man kort voor nog geholpen omdat hij bewusteloos op straat lag. Toen hij bijkwam trapte hij haar tegen haar armen. Hij is opgepakt door de politie. Gevluchte jezidis die in Nederland asiel aanvragen... worden teruggestuurd naar vluchtelingenkampen in Noord-Irak... hebben asieladvocaten aan trouw laten weten. Volgens de IND kunnen de vluchtelingen in de tentenkampen rekenen... op onderdak en voldoende voedsel. De hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN beschouwt Noord-Irak... ook na de verdrijving van IS nog steeds als onveilig gebied...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 Martin is al een keer eerder geweest uh, samen met uh, Daniel Weinberg... Ja.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 Daar ja, zijn toch wel? Heel, ja, ja, ja af en toe. Dan wel. krijgen we wel uh, uh, iemand wat geld maakt uh, ah, ja Daar ja. zijn we heel blij mee. Ja. Want, want daar moeten we het wel van hebben natuurlijk. Krijg je bijvoorbeeld ook van het casino wel eens een subsidie? Een, een... nee, dus, nee, nee, dat was wel In het begin hebben oh. zij een subsidie gegeven. Maar die zeggen dan op een gegeven moment, na vijf jaar uh, het is klaar, je dus moet het zelf stoppen ze daarmee. Ja, okay, ja, maar wel de gemeente's antwoord is ja, natuurlijk onze grootste sponsor, waar we heel blij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 mailadres geeft, dan zal Kijk, ik het naar je mee. bij Ja, En ik neem morgen meteen de 100 euro mee. Oh, nou super, super. Hartstikke Natuurlijk. goed. daar nou, zijn we er helemaal blij mee. En dan, ik hoop het luisteraars uh, het goede voorbeeld volgen, Ze ja. hoeven dat niet te doen. Ze kunnen ja. ook gewoon gaan en 5 euro betalen. Ja. Ze kunnen ook gewoon donateur worden voor 20 euro. Dat mag ook, daar zijn we ook heel blij mee. Iedereen uh, handen bij elkaar steken om te zorgen dat we nou, volgend jaar een, een prachtig duurbedee hebben. Nou, ja, daar ja. gaan we zeker. En uh, ik wil wel een klein beetje verklappen dat we volgend jaar dan op omdat het jubileum wordt we weer iets willen gaan doen met alle Zandvoortse koren. Oh wat leuk. Dus dat, oh, leuk, uh, ja. dat is dan wel, wordt het een Zandvoorts onder ons. Ja, ja. mooi. Dat's, Dat's, uh,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 Leuk. Abs ja. Absoluut. Daar mogen we trots op zijn. Oké. Okay. Leuk, Toos. Nou, ja. dankjewel. Graag gedaan. Voor je voor je uitleg. En uh, graag gedaan. succes ja, verder. Dankjewel, jullie ook. En een fijne Koningsdag. Ja, ja jullie hm. Niet te veel oranje bitter drinken. Ja. Hey. En ik okay. hoop iedereen tot morgen. Ja, ja. tot morgen. Tot morgen.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 Turn away from you Some girls will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 te gewoon meer worden.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 Een, ja, ja. Klopt, ja. ja. ja, ja dus uh, je ja, zal zeer je zeker ook, echt nog wel veel terugzien van koffie Kopen. Maar er wordt ook veel... Mio komt erin. Ja, dat ja. wel. Ja. Ik vind ja. het wel leuk ja. er wordt een lekkere, lekkere cave avond zie ik ook wel zitten. Ja, zeker ja, ja, weten. Zeker, ja, weten. Ja. Ja. En een cocktailavond willen we gaan doen. Uh, ja. Waarschijnlijk op de vrijdag. Ja. We moeten even kijken hoeveel, uh, hoeveel keer in een maand. Want ja, je wilt het wel exclusief houden natuurlijk. Ja. En dan hebben we ook een, uh, een DJ al. Spaanse DJ. muziek misschien Ja, ook. Wel. Ja, veel zangeria.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 te behappen eigenlijk. Ja. ja gezellig hoor. Ja zeker. absoluut. het is heel gezellig. Ja. Ja. Ik eet er ook wel regelmatig. Ja, ja, ja. Ik denk dat dan ik, ik ga niet eten en dat dan, was eten, en dan neem je, bestel je iets kleins nog iets kleins ja. nog, ja. iets, en in, in, en nog iets kleins en nog iets kleins Intussen heb je heb je vijf keer heb je wat besteld ja. en zo maar dus het is zo ontzettend lekker. Ja, ja klopt. Nee, elke ja. keer als ik er binnen loop dan, dan word ik zeg maar opnieuw verliefd want ik vind het een echt een schattig teentje. Is het, dus, ja, ja. het is heel uniek. Ja. Dus eigenlijk heb ik mijn draai er al gevonden dus dat is hartstikke leuk.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 het is Toch lekker als die mensen zitten ja. kunnen kijken. Ja, absoluut ja. En Misschien wel eens een keer wat anders. Gewoon een, een leuke zongfestivalavond Als het zongfestival is, in Amsterdam gebeurt dat vaak. Dan, ja, klopt, ja. klopt. Dan krijg Je weer een ander publiek binnen ja. Ja. En die willen wel wat snoepen, eten, ja. drinken. En lachen ja. om het Ja, dat hebben wij ook nog wel gehad. Zo'n talentjacht. Oh, ja. Nou. ja, dat is alleen maar leuk. Je kan, ze, of je kan alle, ka kan alle kanten. Zeker weten. Nou, dat wordt heel leuk. En ik, ik heb op meteen weer een nieuw adres gevonden voor de, voor de regenboogborrel. Uh. Ja, ja, ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, leuk. Daar ja. ja, ja, ja, ja, kunnen we ook niet op wachten. Hè. Nee, nee. Het is toch wel een uh, happening uh, in Zandvoort. Ja, ja, ja, ja, dat is een grote... Uh, Zeker weten. Ja. Daar hebben ze het nu over. Dus dat is hartstikke mooi. Kan je nagaan, hè? Ja, heel leuk. Ja, en het is uh, ja, als het ware... Klein, het is natuurlijk het was de eerste keer al groot, maar dat het wordt, wordt ja. alleen maar groter. Het groeit volgens mij zo snel. Dat hopen we wel, ja. ja. En, uh, nou ja dus de ondernemers blijven aanhaken. Zoals, ja. Uh, ja. Ja. Dat is dan, wel belangrijk. Dan ja. komt het goed. Ja. Ja. Nee, want wij zijn uh, maar een kleine organisatie. en We willen juist dat de ondernemers het uh, zelf ja. doen. Daarom zitten er ook geen ondernemers in de, nee, nee, dat, ja. in, in de, in de club LHBT en C. Dat is echt. Dat is de kapstok En de rest ja, ja. moeten de ondernemers... Uh, ja, want jullie zitten met de regenboog nu nog bij XL. Hè? Zitten ja, nu nog wel. maar die, gaat en, maar die, niet, die gaat... circuleert nu. We gaan nu, gaat nu, gaat nu, zeer, nu dan, ja. van plaats naar plaats, ja. om ook gewoon andere horecagelegenheden te betrekken. Ja, ja. Op een gegeven moment moet je zij ook hebben. En dan kun je bij uh, café. Dan kunnen we ja. Ja, zeker, ja. Zeker. Kunnen ook een ja, ja. Ja. Ja. onze donderdag gaan eens in de maand doen. Ja, uh, Dat staat. Top. Ja. Gezellig. Nou, leuk, Max. Uh, wat wil je ja. nog vertellen? Nou, uh, wat dat betreft uh, valt wel mee. Ik heb er gewoon heel erg veel zin in. Ja. Laat het voor mij maar beginnen. Ja. Ik kan niet wachten. Ik ja. nee, dus, uh, kan me voorstellen, ja. Ik heb zin om er uh, iets heel moois van te gaan maken. Ja. Nou, dat gaat lukken, denk ik wel, hè? Ik kan het zeggen. Ja? Dus, ja. Uh, dat, het klinkt allemaal heel erg uh, goed. Ja, leuk, ik ben positief. Maar dat ja. moet het ook. Ja. Morgen gaan we naar de kerk, naar uh, Martin Oei. En, en volgende dan? week gaan we naar, uh, de, naar, naar, Café, naar Mio. Café Mio. Mio. Ja, ja, ja, ja, dat zal even ja, is wel ja, maar het is volgende week al. Ja. Dat is volgende ja. week 1 ja. mei. Is ja, ja, we al. hebben het uh, lekker kort gehouden. Café ja Mio. Ja, ja. Nou, dat, dat, dat ligt ook lekker in het gehoor. Ook. Ja, wel vriendelijk vind ik het zelf. Ja, is goed. Ja. Ja. Ja. Nou, Max, uh, dankjewel. Heb jij nog? Uh, ja, uh, dankjewel. Heel uh, veel succes met, hartstikke je, met bedankt. je programma. En Stort ik uh, de ja. vraag je nog wel een keer hoor. Oké, okay, hartstikke leuk. Bedankt. Yours. Ik ben benieuwd wie dat tegen mij gaat zeggen. Ik hoop in ieder geval de beste. Is er een kans? Uh... <laughs> Ik weet niet, laten we dat naar de uitzending besteken. <laughs> um, we hebben een gastegel over ons die uh, blijkbaar ook goed van de tongriem gesneden is. Richard Buitenhek. Hi. Die komt praten over... Goedemorgen Richard.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 Ik begrijp het. En met zo'n voice duidelijk, dat is, niet, dat is nog niet iets wat eenmalig is. Nou, per, per, per belemmerde overtuiging wel. Maar als mensen bij mij komen, dan laat ik ze een vragenformulier invullen. Dan praten we er nog even over. En Gemiddeld genomen komen ze dan ongeveer met twintig belemmerde overtuigingen. Ja, en daar heb ik wel een zevental voice duidelijk voor nodig. Om, dat, om al die twintig belemmerde overtuigingen los te laten.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 Nu wel aan toekomen terwijl ze dat ervoor niet deden, en konden Ging ze ook redelijk door. schuldloos een ja. laptop dicht doen, want de coach zegt het. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja mooi. Ja, ja. Nou, ik vind het wel heel interessant. Uh, Als Richard. mensen meer willen ja. weten, waar ja. kunnen ze terecht? Ja, ik heb een website, dat is denk ik ja. het makkelijkste: dat is ja. www.rbtc.nl van Richard Buitentraining Training Coaching, rbtc.nl en daar staat alles op. En ik heb uh, 16 uh, juni.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 Als okay. het een klein Hansa boekje dat lees je in drie uur uit of zo. En uh, ja, dus dan kan je het ook eens doorlezen. Bedankt. Nou ja, dankjewel Richard voor deze mooie uitleg. Graag gedaan. Uh, voor je ja, uh, vond het leuk. Ja. We gaan gehoorzamen aan de pusher, die gaat door de muziek aan. <laughs>